3 uur. Het LOS Journaal. Gert Kluk. De rente op Italiaanse staatsobligaties is onder de kritieke grens van 7% gedoken. Ook staan de meeste beurzen weer redelijk in de plus. Gisteren schoot de rente op de tienjarige leningen van Italië omhoog en waren er flinke minder te zien op de financiële markten. Dat kwam vooral door de onzekere situatie in Italië en Griekenland. Nu er in Athene een akkoord is over een interimregering, en daar in Italië vermoedelijk al snel wordt gestemd over een pakket hervormingen, lijken de beleggers weer iets meer vertrouwen in te hebben. De Tweede Kamer wil van het kabinet een nieuwe brief over alle ontwikkelingen, met name over de situatie in Zuid-Europa. Ook wil de Kamer weten hoe het kabinet aankijkt tegen geluiden dat de eurozone kan worden gesplitst in een zuidelijk en noordelijk deel. De nieuwe Griekse interim-premier Papadimos zegt dat de grote financiële problemen van zijn land alleen kunnen worden opgelost als alle partijen samenwerken. Eerder vanmiddag werd bekend dat Papadimos de nieuwe Griekse premier is na vier dagen van politieke onderhandelingen. Correspondent Conny Keeser. Hij is 64 jaar, uh, was ruim acht jaar tot 2010 vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank. Daarvoor al jarenlang gouverneur van de Centrale Bank in Griekenland. Uh, nou ja, hij wordt als econoom, als oud-bankier, toch wel gezien als de meest geschikte persoon om Griekenland door de crisis te leiden. Papadimos zegt dat de keuzes die nu worden gemaakt beslissend zullen zijn voor de toekomst van Griekenland. De belangrijkste taak van zijn regering zal zijn om het Europese steunpakket door het parlement te loodsen. Het nieuwe kabinet zal morgen om één uur worden geïnstalleerd. James Murdoch zegt dat hij de leden van het Britse lagerhuis niet heeft misleid over het afluisterschandaal bij de tabloid News of the World. De directeur van het mediaconcern News Corp en zoon van miljardair Rupert Murdoch wordt vandaag voor de tweede keer over de wantoestanden bij de zondagskrant ondervraagd. Mr. Murdoch, let me just ask you again. Tijdens zijn eerste verhoor zei Murdoch dat hij niet van de afluisterpraktijken wist. Die getuigenis werd door andere betrokkenen in twijfel getrokken. Nu zegt Murdoch dat zijn personeel hem onvoldoende over de wantoestanden heeft verteld. PSV-supporters kunnen eind november niet met een busreis naar Polen... voor de Europa League-wedstrijd tegen Legia Warschau. Volgens de Poolse autoriteiten is het er niet veilig voor de Eindhovense fans... Supporters van Legia Warschau zouden de confrontatie aan willen gaan... met versterking van aanhangers van andere Poolse clubs. De vicevoorzitter van de supportersvereniging van PSV is verbolgen. Ik vind het verbazingwekkend dat zo'n bericht onze kant op komt... terwijl Polen eh, volgend jaar staat voor een veel grotere taak... en dat is het organiseren van het EK 2012. En als ze al voor één wedstrijd de veiligheid niet kunnen garanderen... hoe kunnen ze dat in godsnaam dan wel voor, eh, voor een heel toernooi? De supportersvereniging van PSV heeft de georganiseerde busreis naar Polen afgeblazen. Het weer vanmiddag breekt op de meeste plaatsen, geleidelijk de zon door. Alleen in het noorden en oosten blijft het bewolkt. Daar wordt het hooguit 6 graden, in de rest van het land maximaal 14 graden. Morgen opnieuw, eerst mist en later opklaringen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Op de A12 Den Haag naar Utrecht staat bij Gouda een file van 3 kilometer na een ongeluk. De linkerreis ook is er afgesloten. Nog een korte file op de A27, Breda richting Utrecht, 2 kilometer bij Nieuwendijk...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 Kijk op apotheek.nl of vraag het de apotheker. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Groeteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met dit half uur een portret van de nieuwe politiebaas van Amsterdam. En straks gaat Anthony Fountain in onze dagelijkse opinie-rubriek... een appeltje schillen. Goedemiddag, Anthony. Goedemiddag. Waarover wil je het gaan hebben? Ik wil het gaan hebben nou eigenlijk ook over de politie en over uh, uh, normale mensen. Uh, van de week is er een, een inbraak geweest in het Frans Otterstadium in uh, Amsterdam... En dat was de zestiende keer al. Uh, en op een bepaald moment hadden die eigenaren het gewoon mee gehad. En die hebben de inbreker uh, uh, zelf in de kraag gevat. Maar die zijn ietsjes verder gegaan en hebben hem met een knuppel in een coma geslagen. Zo. En uh, gisterenavond had Joost Eertmans uh, van uh, Wakker Nederland... in zijn avondspitsprogramma heeft hij een half uur erover gesproken... over hoe het eigenlijk wel goed is dat mensen eigenlijk dat recht in eigen handen aan het nemen zijn. Hij nuanceert het een klein beetje, maar ik vind dat eigenlijk een hele gevaarlijke ontwikkeling... Bijna een on in plaats van een beschaving goed, nou, daar gaan we het straks over hebben, maar eerst gaan we naar Amsterdam. Alcohol is zo'n breed maatschappelijk geaccepteerd iets. Ik vind zelf een goed glas rode wijn ook heerlijk. Maar toch, vanuit mijn rol, wat ik zie in de samenleving, wat wij zien in ons werk, vind ik het toch mijn verantwoordelijkheid dat je dit kenbaar moet maken en hier een debat over moet gaan. Omdat wij denk ik een probleem kweken waar wij meer jaarlijk last van gaan krijgen hoort de nieuwe politiebaas van Amsterdam, Pieter-Jaap Albersberg. Tot vorige week gaf hij leiding aan het korps IJsselland. Hij volgt in Amsterdam Bernard Welter op, die met pensioen gaat. Welter was altijd zeer nadrukkelijk aanwezig in de media... en dat is hem niet altijd in dank afgenomen. Dat maakt nieuwsgierig naar de nieuwe korpschef. Wie is die Pieter-Jaap Albersberg. En past die bij de Amsterdamse jute? Verslaggevers Paul Körpershoek en Gerry Bos zochten het uit. Ik ben Erik Dannenberg en ik ben wethouder in de gemeente Zwolle. Ik herinner mij de samenwerking met Pieter Jaap heel, als heel erg positief. Onder andere in 2006 toen ik de portefeuilles welzijn en zorg kreeg... en ook publieke gezondheid, herinner ik me hoe hij zich ontzettend actief inzette voor overmatig drankgebruik onder de jeugd. Ook Henk Jan Meijer, de burgemeester van Zwolle... was onder de indruk van wat Albersberg voor elkaar kreeg... bij zijn aanpak van dat drankprobleem. Maar hij zoekt geen schijnwerpers, zegt hij erbij... En hij is een man uit één stuk. Dat zeggen zowel de wethouder als de burgemeester. Ja, de minister-president is hier zelfs geweest... om naar onze ketenproblematiek te kijken, waar ingedronken werd. Maar op het juiste moment heeft hij dan ook weer door... nou, dit is nu het punt waarmee ik vereenzelvigd word. hiermee kom ik zelfs in de landelijke media. Ja, ik, ik ben meer dan iemand die jeugd en alcohol op de agenda heeft gezet. Dus dat deed hij ook bewust. En dat is dan wel een strategische inzicht, weer een, een stapje terug om dan ook anderen weer aan het woord te laten... en zelf weer met andere zaken bezig te gaan. Dus hij maakt het verschil en hij zorgt ook dat hij dan ja, weer... ook met nieuwe dingen bezig is en niet bij één kunstje... als ik het zo mag zeggen, blijft hangen. Ja, Ik vind het een, een hele clevere man, een echte bestuurder... Ik vind het een, een doorbetrouwbare door persoonlijkheid. Ook als je hem in verschillende uh, situaties tegenkomt. Zowel in werk- of privé-situaties. of binnen zijn uh, uh, groepen waar hij deel van uitmaakt. dan kom je steeds weer dezelfde Pieter Jaap tegen. Er zit geen beroepskapzone omheen. Het is een hele natuurlijke uh, man die gezag uitstraalt. en ook heel veel voor elkaar weet te krijgen. Eigenlijk is Albersberg een alleskunner, zegt zijn vriend Hans Bakker. Pieter Jaap is een leider die um, visionaire gaven heeft die ver voor de troepen uitloopt. Overal verstand van, weet enorm veel. Ik denk dat ik mag zeggen dat hij wel hoogbegaafd is. En um, ja, hij is allround. Pieter Jaap heeft veel ervaring op het gebied van opsporing, recherche. Vindt het ook leuk om daar met vernieuwingen bezig te zijn. We hebben hier in uh, IJsland wel een strijd gehad over uh, cameratoezicht op de A28. Waarbij je zegt, nou, bendes uit de Randstad, die komen op een moment over de IJssel... om ergens op een industrieterrein dichtbij een snelweg in Noord-Nederland uh, hun slag te slaan. En gaan een paar uur later via diezelfde A28 weer uh, die IJsselbrug over naar het westen uh, terug. Nou, als al die kentekens geregistreerd worden, kan je na een bepaalde overval kan je gaan uh, matchen. Of je in een bepaalde volgorde auto's ziet langskomen en na een paar uur weer uh, achter elkaar terugrijden. Uh, uh, nou, dat, dat is gewoon intelligent werk met nieuwe middelen uh, dat proberen op te sporen. Nou, Het collegebescherming persoonsgegevens vond dat niet direct uh, goed. Nou, daar dan die wel ferme standpunten in. En ja, uiteindelijk zal de rest van Nederland ook wel zover komen. Maar hij doet er net even graag een stapje verder dan uh, binnen de regelgeving op dat moment misschien kan. Heeft Albersberg dan alleen maar topkwaliteiten... of is er nog wel wat op hem aan te merken? Nou, er zijn wel wat minpuntjes, zeggen burgemeester Meijer van Zwolle... en Albersbergs vriend Hans Bakker. Als ik een puntje mag noemen, is denk ik dat hij uh, zo snel schakelt... dat soms mensen dat niet kunnen volgen. En dat hij zoveel stappen al vooruit denkt... en dat iedereen daar niet even snel in is. En dat is wel eens lastig als je uh, wel verwacht dat dat gaat gebeuren. He, dus voor degenen die uh, om hem heen staan, is het soms lastig om dat tempo bij te houden. Omdat hij al veel verder dan is. Uh, iemand die uh, zo goed is als, uh, als hij, uh, kan ook wel overheersend uh, uh, zijn. En dat is wel een beetje een valkuil. Hij weet het uh, altijd wel als beste... En dat moeten we dan misschien ook nog wel weten. Ook. Dus, dus enige eigenwijzigheid kan hem niet ontzegd worden. Hij kan dus ongeduldig en dominant zijn. Maar hij heeft wel een warm hart voor iedereen in de samenleving... en zet zich in waar hij kan, zegt Hans Bakker. Hij is maatschappelijk betrokken ja, in bestuursfuncties. In de kerk heeft hij het nodige gedaan. Hij is betrokken bij uh, zorg. Mensen uh, die problemen hebben een aantal uh, weekenden terug... is er een groep van twintig man aan de slag geweest... om een Iemand uh, ja, die in een uh, vervuilde situatie zat te helpen... om daar orde op zaken te stellen in de vrije tijd... En waar vijf containers afval zijn uh, afgevoerd naar een uh, drovaar... zoals dat hier in Zwolle heet. Ja, Dat doet hij allemaal wel erbij. Privé, gewoon als mens betrokken zijn en dienend... en er voor de ander zijn om die te helpen. En dan Amsterdam. Wat verwachten de zwollenaren daarvan voor Aalbesberg... Ik denk dat hij uh, wel iets zal veranderen. Dat hij door uh, ja, hoe de Amsterdammers zijn, dat hij iets minder uh, ja, zwart-wit zal zijn, maar dat hij iets soepeler zal worden. Dat het iets, uh, uh, omdat de Amsterdammers dingen kunnen zeggen die ze niet altijd zwart-wit bedoelen, maar wel uh, heel direct kunnen reageren. En door daarmee om te gaan, ja, word je ook wat uh, uh, wellicht weerbaarder en word je ook wellicht iets soepeler in de omgang met uh, de andere mens. Ja, wij vinden het heel jammer dat hij uit deze regio weggaat. Wij, uh, wij denken dat uh, ze in Amsterdam heel erg blij mogen zijn... met uh, de geweldige kwaliteit die hij kan inbrengen. Dat zal de stad goed doen. In Zwolle zien ze hem dus niet graag vertrekken. Maar Amsterdam ziet uit naar de komst van iemand... met de kwaliteiten van Pieter Jaap Albersberg. Gelof Leijstra is misdaadsjournalist bij Elsevier... en hij volgt Abersberg al een tijdje. Sterke kanten van de nieuwe korpschef van Amsterdam... zijn wat mij betreft vooral dat hij heel loyaal is. Het is een, uh, iemand die niet snel ruzie zal maken... en in elke organisatie uh, zich uh, ja, gedienstig opstelt... Ik heb hem leren kennen toen hij uh, teamchef was van het uh, Kenteam Noord-Oost nederland Dat was in de wandelganger Turk Hij hield zich vooral bezig met de uh, Turkse georganiseerde misdaad. Hij was niet bang. Sibrand Wierda is als predikant in Amsterdam bezig met het stichten van nieuwe christelijke gemeenschappen. Hij kent Albertsberg vanuit de kerk in Zwolle. Laatst is hij een dag bij ons op bezoek geweest. en Ik heb hem er ervaren als een buitengewoon innemende man. Duidelijk ook. Uh, hij weet wat hij wil. Hij heeft een boel kennis van de samenleving. Ik heb hem uh, leren kennen als een man met visie op leiding geven. Volgens mij werkt hij hard en veel. Maar is bovendien erg beschikbaar ook voor gewone mensen. Albersberg wordt al omgeroemd. Maar er is geen koezelbond of er zit wel een vlekje aan. Ook Elsje 4 journalist Gelof Lijstra weet wel een zwakke kant van Albersberg. Zijn zwakke kant is misschien dat hij niet zoals zijn voorganger Bernard Welte echt de gave van het woord heeft. Het is niet de man van de spannende one-liners. Het is echt een, een uitvoerder en eh, ik denk een heel goede baas van het korps. Maar hij moet leren, eh, zoals Welte, om ze nu dan ook op de trom te slaan... en aandacht te krijgen. Eh, de problemen kunnen op elk moment ontstaan en dan moet je aan de bak. Eh, denk maar aan die grote zedenzaak. Eh, dat kan natuurlijk ook elders eh, plaats hebben, maar... Amsterdam is groot, de grootste stad van Nederland... dus hier gaat het allemaal net wat sneller en harder en omvangrijker. Albersberg verhuist van een provinciestad naar een wereldstad. Dat zal het nodige van hem gaan vergen, denkt misdaadjournalist Leistra. Kijk, waar hij in Amsterdam mee te maken heeft, dat kun je niet voorspellen. Dat kan uh, van de ene op de andere dag veranderen. Uh, er zijn nogal wat spanningen tussen bevolkingsgroepen... recent tussen uh, uh, Turken en Koerden. Je hebt hier... Uh, mensen van een georganiseerde misdaad uit alle windrichtingen, liquidaties. Eh, dus ja, het, het, de, plotseling kan de vlam in de pan slaan. Daar, daar moet je op voorbereid zijn, daar moet je mee om kunnen gaan. Albersberg is beleidend christen. Hoe werkt dat in een grote stad als Amsterdam... met zijn prostitutie en zware criminaliteit? Domene Wierda en journalist Leistra zien geen problemen. Ja, of dat moeilijk is om als beleidend christen in zo'n stad te functioneren... Ja, ik denk, uh, het, is, het is vooral prachtig. Als je iets van een korpschef mag verwachten... is dat hij een, een wereldbeschouwing heeft en een levensovertuiging heeft. Welke dan ook, overigens. Ik heb hem leren kennen als iemand die heel open naar alle opvattingen kijkt... en zich niet voor laat staan op zijn uh, christelijke achtergrond. Dus ik denk dat dat uh, in mijn ogen zelfs alleen maar pre is. Dat hij uh, staat voor, uh, voor wat hij vindt. Justine, ik I'm not Einde van Spinvis. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? Is vandaag Anthony Fouten. Anthony, goedemiddag. Goedemiddag. Je wilt hebben over een situatie in Amsterdam, in een stadion waar iemand inbrak en die werd vervolgens door de beveiliging in elkaar geslagen. Ja, nou het ligt nog iets ingewikkelder dan dat. Uh, Frans Ottenstadion, zijn sportcomplex, daar is 16 keer ingebroken de laatste tijd. Hoe dat kan, dat is een heel ander verhaal. Uh, en de eigenaar van dat stadion, die was op een bepaald moment van jongens, dit is idioot. Die is samen met een, een paar gezinsleden en vrienden, hebben ze dus een soort burgerwacht gevormd. En, en toen hebben ze dus iemand op draad betrapt. En die hebben ze met knuppels zo hard geslagen... dat hij uh, in het ziekenhuis in een coma terecht is gekomen. Dus het was niet de beveiliging, het waren dus zeg maar, de eigenaren van het pand zelf. Ja, en jij vindt dat wat te vervoeren? Nou ja, ik vind dat je sowieso heel erg op moet passen in uh, hoe je omgaat met geweld. De overheid heeft een geweldsmonopolie wat dat betreft. Um, maar dat is niet het punt. Het punt waar ik het eigenlijk over wil hebben is. Gisteravond was Joost Eertmans op uh, de avondspits van Wakker Nederland. En die heeft een half uur lang eigenlijk mensen proberen uh, te vertellen hoe goed het is. als je inbrekers dus maar een aantal tikken uit mag delen. Ja. En dus wilde ik graag met Joost Eertmans daarover praten. Want ik vind dat het begin is van een ontschaving uh, tegenover van een busgraving. Nou, Joost Eertmans die uh, is aan de lijn. Joost, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Je hebt gisteravond... WNL uh, gepresenteerd en uh, Anthony Fountain... die, uh, die heeft daarna geluisterd en die had daar... toch wat vragen over. Anthony, ga je gang. Ja, nou, ten eerste... Uh, ik, ik hoor een aantal quotes die u... Uh, daarin uh, gaf. Uh, iemand die inbreekt, verliest zijn... rechten. Uh, vervolgens geeft er iemand... iets aan over nou, dat hij het ziekenhuis belandt. Dat vind ik helemaal niet erg. En uh, dan is... uw antwoord daarop van nou, dat is een goed geluid. En dan vraag ik me af... waar. Waar houdt het op wanneer we het hebben over wie mag waarop reageren? Puur op het gebied van geweld. Zelfverdediging snap ik heel goed. Maar op een bepaald moment houdt die grens op van zelfverdediging. En dan hebben we de overheid die zaken moet oplossen. En dan hebben we als burgers niet in één keer superrechten als wij worden overvallen. En al helemaal niet om dan ook nog eens een keertje daar een tandje verder overheen te gaan. Joost Eertmans, daar eens even op reageren. Ja, dat is een hele goede vraag. En die heb ik overigens ook gesteld aan, die, aan de topman van het OM die we gisteren aan de lijn hadden. Maar kijk, het punt bij mij is... ik vind dat we verder mogen gaan uh, dan alleen jezelf verdedigen. Dat is denk ik het verschil tussen ons. Ik vind inderdaad dat gepast geweld en dan is het met nadruk gepast geweld, uh, mogelijk moet zijn. Dat is inmiddels ook geregeld door die richtlijn van het OM. Het zelfverdedig is punt één. Als iemand mijn huis binnenkomt, moet ik mij kunnen verdedigen tegen mijn huis. Maar ik vind ook dat als ik ingrijp in een situatie op straat... tussen mensen waarin een slachtoffer dreigt te vallen... ja, dan moet je soms meer doen dan alleen iemand wegduwen. En als je dan, zoals vroeger, degene die dat doet... arresteert en met een busje afvoert af, uh, en volgens voor de rechter daagt... Ja, dan zijn we gewoon de wereld compleet aan het omdraaien. Nou, ik en... Ik snap wat u zegt, alleen wat u ook gisteren aangeeft. Uh, u, u zegt zelf een quote van u, de politie kan het uh, niet alleen af. En uh, ik ben van huis uit historicus, ik heb uh, me redelijk uh, gericht op het Oude Westen in de Verenigde Staten. Nou, toen had je lynchmops, dat waren, en possies, dat waren dus, daar had je eigenlijk geen rechtsorde. Uh, en daar moesten mensen het maar zelf doen. En het was daar een onderdeel van beschaving op een bepaald moment, dat daar dus de politie binnenkwam en dat probleem ging oplossen. Dat ze dat geweld ja. uit die mensen weg ja. gingen nemen. En ik maak me ernstig zorgen dat als wij hier gaan lopen stimuleren... dat mensen weer dat recht in eigen handen gaan nemen... voor eigen rechten gaan spelen. Maar je doet net alsof het, het, het geweld... Begint. Het begint bij degene die de inbreker tegenhoudt. Kijk, het begint bij de inbreker, het begint bij de dief. Die, die, over, die gaat de lijn over, moedwillig brokkent die schade. En als we dan gepast geweld teruggebruiken, dat is helemaal niet rechteloos, Want dat is inmiddels gewoon geregeld. Het is maar net waar je de grens trekt. Ik heb gisteravond ook in mijn uitzending gezegd... Natuurlijk is in coma trappen. We moeten de details nog horen, maar dat is buiten proportie. Dat gaat nergens over. Nee, dat, dat snap ik, ik. Dat snap en, ik. En maar u zegt, de, de politie kan het niet alleen af. U stimuleert eigenlijk mensen ja. om daar zelf in te gaan oh, grijpen. Natuurlijk. En dat. Dat is op een bepaald moment. Houdt dat dan op? Iemand vroeg ook gisteren in de uitzending: als iemand dan tegen mijn auto aanrijdt, mag ik er dan ook met een knuppel op loslaan? Dan zegt u nee. Maar wie, zorgt er, wie zegt dat die discussie dan niet die kant op gaat? Ik denk dat het namelijk misschien ook. Maar, maar ik denk duidelijk. dat het misschien dus ook een onderdeel is van een. Van een, een, een... Nee, maar jongens, nou maar nu roep je yeah? op van iemand die inderdaad een Heklaanse buurman heeft. joh, los het op met de met hongerknuppel. Dat is weer het typisch wat, wat overigens ook SP en PVA hebben gedaan. Het ophitsen van de andere kant. En dat is precies <lacht> wat we niet moeten hebben. Je maar moet leg, gewoon die, zeggen. Leg, leg die grens ja? eens even uit, Joost. Nou, de ja. grens is dat je niet represailles haalt. Dat je zegt, van, nou, ik wacht wel tot mijn moment komt. Kijk, dat is aan justitie, dat is aan de, aan de politie en aan de autoriteiten en de rechter. Wat je wel moet doen is acuut, als, en noem ik ook noodweer expres, heb ik dat toen genoemd in de Tweede Kamer. Uh -huh. noodweer excess met een plusje erbij. Dat heb ik, vond ik zelf aardig. Daarmee laat je dus zien... Van, het mag verder gaan dan alleen jezelf verdedigen. Je mag hem ook aanvallen als dat helpt om zijn aanval te stoppen. Maar het gaat nu nergens over. Je zegt van, joh, auto aangereden... en we pakken de ombalknuppel, we lossen het zelf al op. Ik ben helemaal niet voor knokploegen. En eh, zoals in enge films te zien... Ik ben, ik ben ervoor dat de burger maar... zijn recht heeft om zich te verdedigen. Nee, dat snap ik. Maar u politiseert het, het nu door bijvoorbeeld de SP en de PvdA... ergens nou, schuld van te gestuurd, geven. Gestuurd, nou, maar dan zou ik eigenlijk willen stellen, is dit niet ook een klein beetje een resultaat... van het feit dat we nu een aantal regeringspartijen hebben... Eh, en gedoogpartijen, die al een hele tijd een hele grote stoere mond hebben... over dat de politie eh, veel sterker moet mogen kunnen optreden. Vervolgens komen ze aan de macht. Komen niet die extra politieagenten. Sterker nog, vorige week is in de stad waar ik woon... Eh, is in één keer besloten om 80 politieagenten... van normaal politieagent Animal Cops te maken. Um, en als dan vervolgens ook een radiopresentator gaat zeggen... jongens, die politie kan het niet zelf of jullie ja. moeten het zelf... is dit misschien wat Rutte dan bedoelde met Nederland aan de Nederlanders teruggeven. Nou, ik denk die daar wat mee bedoelt. Oh, weet ik niet trouwens. Maar het punt is, nee, nee, de politie kan het inderdaad niet alleen. Dat zegt de politie zelf ook. Je moet helpen. We zijn ogen en oren met zo'n 17 miljoen inmiddels bij elkaar. Kun je gewoon helpen? En dat betekent niet de grens overgaan dat je mensen gaat, uh, moet willen gaan beschadigen of, of lynchen. Geen lynchpartij, maar gewoon uh, gepast geweld, als jou iets wordt aangedaan, is meer dan redelijk. En dan zeg ik het risico, het is het risico van het vak. Maar even, van, even naar de ja, maar... E deze zaak, Joost Eerdmans. Ja. Uh, uh, zijn deze mannen te ver? gegaan maar wel als je iemand een inbreker, kijk, iemand in coma slaan, ik bedoel, dat kan alleen bij wijze spreken als je het heel principieel trekt als jij dreigt in coma geslaagd te worden. Ja. Zo, dat is proportioneel. Dus het dus is maar, maar, maar ik, laat ik dan... nee, niet proportioneel geweest. Maar volgens mij is dit wel een geval van een glijdende schaal. Op een bepaald moment ga je zeggen van jongens, je mag erop op terug slaan als, en dat kan niet iedereen altijd even goed begrijpen, dan zijn ze boos. Even een voorbeeld geven. Hm. Ik woon in een, uh, ik, ik woon in een uh, vogelaarwijk of een prachtwijk, of hoe die dingen ook heten tegenwoordig, in Amsterdam. En een tijd geleden, toen hoorde ik tumult buiten mijn huis. Ik kijk buiten. Ik zie vijftien kerels op één persoon inslaan. Dan bel ik de politie. Ik bel regelmatig de politie. Ik ben het met u eens. Die moeten we helpen. Eh, die komen aan... De, de, de mensen die, die gaan allemaal weg... behalve dan de jongen die in elkaar werd geslagen... die bleken ook neergestoken te zijn. Uh, bloed overal op het speeltuintje... waar mijn dochter meestal speelt. En uh, ik loop even naar buiten... Uh, op dat moment om even met de politie... ook een beetje te kletsen. En ze vinden daar ook een aantal steekwapens. Uh, die man is ook neergestoken. Maar wat blijkt, is die middag... heeft hij een van hun vrienden... ook het ziekenhuis ingeslagen. Dit is ook represailles En u geeft wel aan, dat wil ik allemaal wel niet. Maar u bent een radiomaker, u bent een opiniemaker... Hier Hiervoor ja. was u een politicus, die steeds zegt van jongens, nou ja. beetje geweld mag wel, maar... Kan iedereen dat wel begrijpen? Het is het, is het niet, niet het makkelijkste? Al, ik, ik vind ja? het treffend verhaal. Maar het enige wat je doet is de situatie omdraaien. Dat vroeger slachtoffers daden waren en daden slachtoffer. Dat draai je dus inderdaad terug naar van jongens. Mensen die worden aangevallen hebben meer rechten dan alleen de politie bellen. En de politie bent helemaal met je eens. Als de politie binnen een minuutie kwam. Als, mijn, als de inbreker hier op het pad staat. Ja sorry dan heb ik mezelf geen honkbouwknuppel aan te schaffen. Maar als dat niet lukt. En je moet het zelf doen om mijn kinderen te verdedigen hier. Ja sorry dan pak ik inderdaad een honkbalknuppel. Ja. Oké. Okay. Anthony, overtuigd? Ja. Nee, helemaal niet. Nou ja, wel over dat pure zelfverdediging. Maar niet over het feit dat je een half uur lang eigenlijk gaat stimuleren. Dat mensen maar gewoon geweld zomaar mogen ah. gebruiken. Dat is aan de staat. Ja, Joost, zou je het andere keer anders insteken? Nee, volledig niet. Kijk, het is ook een debatprogramma. Dus mm -hmm. alle meningen welkom. Volgende keer wil ik zeker Anthony uh, uitnodigen om, uh, om in te bellen. Oké, okay, nou dat spreken we dan in ieder geval af. Hartelijk goed. dank, Anthony Fountain en Joost Eerdmans. Graag gedaan. Dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs u nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Dan kunt u allerlei dingen teruglezen of terugluisteren. Zometeen, Villa VPRO Tesselblok. Dag Thijs, goedemiddag. Ik weet niet hoe het jullie vergaat... maar volgens mij praten wij tegenwoordig allemaal over de obligatiemarkt... en over kritieke alsof of ons leven lang niet anders hebben gedaan. Maar begrijpen we eigenlijk wel echt hoe dat werkt? En of 6% rente niet, maar 7% rente... nou juist weer wel het einde van de euro inluidt. De obligatiemarkt voor dummies straks in de villa. En Nederlandse reders zijn piraterij zat... En zij roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Nu eerst het nieuws, Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De man die vastzit voor de verdwijning van Farida Zargar... heeft een plek aangewezen in het Mallebos in Spijkenisse. Mogelijk is daar het lichaam van de vermiste vrouw begraven. De politie doet er nu samen met forensische experts onderzoek. De verdachte kwam in een busje aan bij het bos, wees de plek aan... en is daarna weer afgevoerd. In het Mallebos in Spijkenisse is al eerder gezocht naar de vermiste vrouw. Daarbij zijn onder meer haar fiets- en sleutelbos gevonden. In het huis van de 34-jarige verdachte werd de tas van Farida Zagar gevonden. Bij het besteden van Europees geld zijn vorig jaar meer fouten gemaakt dan in 2010. 4,5 miljard euro werd de onrechten betaald. De Europese Rekenkamer wijt de fouten onder meer aan de ingewikkelde regels voor aanbestedingen en subsidies. De Amerikaanse wielrenner Floyd Lenders is bij Verstek veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf. Hij heeft volgens een rechtbank in Frankrijk ingebroken in de computers van een Frans dopinglaboratorium. Samen met zijn coach was de renner op zoek naar documenten over zijn zaak. Lenders werd door het lab positief bevonden in de ronde van Frankrijk van 2006. En uiteindelijk moest hij zijn toerzegen inleveren. En dat zijn de hoofdpunten. En dit is de ANWW Verkeersinformatie. Op de A4 naar Den Haag staat 2 kilometer bij Zoeterwouden. De Ringweg Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad, voor de Koenten nog 3 kilometer. De A13 naar Rotterdam, tussen het Ippenburg en Delft Zuid, daar rijdt het langzaam over 5 kilometer. En nog een korte file op de A20 richting Gouda, staat voor dat in Klein Polderplein, 2 kilometer. Dit is radio 1. VPRO. Villa VPRO Tesselblok. Blok Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Wij zijn bij u op deze zender Radio 1 tot half vijf. En wat bieden wij u in dat komende uur? Langlopende staatsobligaties en kritieke rentestanden vliegen ons om de oren... en leiden ons, als we de krantenkoppen mogen geloven, onverbiddelijk naar de afgrond. De obligatiemarkt verklaart in een kwartier door handelaar en financieel telegraaf columnist Frank Scheffers. En ons panel klinkende munt bekijkt welke structurele hervormingen er hier in ons eigen land hard nodig zijn om Frank en vrij door te kunnen leven. Wilt u reageren? Doe dat dan vooral via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. Maar eerst de piraterij die op dit moment de wateren rond Somalië ontzettend onveilig maakt en piraten oplevert die bijna net zo berucht zijn als Henry Morgan en Zwartbaard, uh, daar hebben de reders genoeg van. VVD-tweede kabelid en Broeken heeft voorgesteld om apache gevechtshelikopters in te zetten om Nederlandse schepen te beveiligen. Maar de Nederlandse rederijen willen meer bescherming. En dus kiest rederij Vroon er als eerste voor om particulier gewapende beveiligers te regelen. Terwijl minister van Defensie Hans Hille dat juist eerder verbood. Meneer Oldebijvank, u bent van rederij Vroon. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoofd juridische zaken, hè, moet ik zeggen, bent u van Vroon Shipping. Dat... Het is nogal een stap, meneer Oldebijfank. Waarom kiest u ervoor om hetzelfde te doen terwijl dat niet mag? Omdat wij denken en ervan overtuigd zijn... dat wij in eerste plaats een morele plicht hebben. En die primeert uh, een morele plicht om onze uh, bemanningen... ons personeel op te schepen in een veilige omgeving... hun werk te laten doen. Uh -huh. En als je ziet hoe driest het er sinds een aantal jaren... maar in de laatste maanden nog veel driester aan toe toegaat... Uh, in, in niet enkel in uh, de Golf van Aden... En voor de Somalische kust, maar eigenlijk in de volledige Indische oceaan, ja. uh, dan kunnen wij niet anders dan... geeft, geeft u eens een voorbeeld van hoe driest het er dan de afgelopen maanden bijvoorbeeld is toegegaan. Wel waar, waar wij vroeger um, eigenlijk de, de gegijzelden uh, werden beschouwd als, een, als een, een, een waardevol object waar men uh, los geld voor kon krijgen. Mm -hmm. die, die schakelt men nu over naar. Uh, naar uh, ...praktijken waarbij men de mensen gaat folteren. Dat men zelfs op dat ogenblik met een mobielofoon naar de familie op het thuisfront belt... dat die de folteringen live kunnen meemaken. En ja, je kan je voorstellen voor de mensen, voor alle partijen in kwestie... ...is een verschrikkelijk traumatische ervaring. En ik denk niet dat wij als werkgevers dat gewoon niet toelaten. Wij kunnen onze bemanning niet aan die, deze gevaren blootstellen. En wij moeten dus iets... Dat begrijp ik. Nou is het zo dat u moet dat als werkgever natuurlijk. Maar is het eigenlijk ook niet de plicht van, van de overheid om u te beschermen? Dus ik bedoel, Waarom krijgt u geen mariniers aan boord? Nou, we zijn akkoord dat het geweldsmonopolie, met het principe dat de geweldsmonopolie bij de overheid ligt. Die zijn wij 100% akkoord. Alleen moeten we het pragmatisch gaan bekijken. Men spreekt in Indische Oceaan over een zone die eigenlijk nou, groter is dan West-Europa. En daar die opereren een twaalftal uh, marineschepen in. En ik, ik hoor nu van en dat hij van plan is om daar Apache-helikopters in te zetten. Mm -hmm. Maar de actieradius van die, die, uh, van die helikopters... Die is niet voldoende om ten allen tijde de 250 schepen, de 250 Nederlands gevlagde schepen in die zone te gaan beschermen. 24 uur op 24 uur. Nee. Want daar gaat het juist om, hè. Het is, die Apache die zijn beter dan die links. Maar het feit is dat een, een, een kaping of een poging tot kaping eigenlijk niet meer dan 10, 15 minuten duurt. Mm -hmm. Dus van zodra dat er een mede wordt uitgestuurd en wanneer dat dan een helikopter moet opstijgen... Ja, vaak komen die helikopters al te laat en dat hebben we ook gezien in het verleden bij andere redenen. Ja, dan is het gewoon al gebeurd. Dan is het al gebeurd dus en op dat moment die houden ze letterlijk een geweer tegen het hoofd van de kapitein... en wordt aan de piloot van de, van de, van de helikopter gevraagd weg te vliegen... Anders wordt er iemand uh, een kogel door de, door de, door de kop gejaagd. Dus het ja, is zo dat, dat de, de staat doet al wat, maar in elk geval uh, niet, het is niet genoeg. En het idee nu van uh, hand en broeken om die helikopters in te zetten, die Apaches in te zetten, dat, dat is ook niet afdoende. Um, hoe komt het dan eigenlijk? Waarom, waarom zegt de staat eigenlijk niet, wij, uh, wij, wij zetten gewoon militairen op die schepen? Waarom doen ze het niet? Die mee varen. Wat, wat u nu door particulieren redenen, wilt laten doen? Er zijn twee redenen. Uh, de staat of de overheid of Defensie moet binnen een aantal parameters gaan opereren. Wij moeten natuurlijk als reder naar onze klanten toe een bepaalde flexibiliteit hebben. Men kan geen Nederlandse militairen zomaar naar Singapore of, of naar Oman sturen, zonder dat er diplomatieke klevens voor is. En dat duurt een aantal weken. Uh, en vaak weten wij maar een week of twee, twee weken op voorhand, of soms maar daags op voorhand, waar we naartoe gaan varen met die schepen. Dus mm -hmm. één, de overheid kan die flexibiliteit niet aan, uh, aanbieden. Ten tweede, die, is het naar ons gevoel veel efficiënter om die getrainde of goed getrainde, uh, of het goed getrainde militaire en uitgeruste apparaat te gaan inzetten tegen de bron, namelijk tegen de piraten en de moederschepen zelf en eventueel aan wal in Somalië, maar niet voor passieve beveiliging aan boord van schepen. Dat kost de belastingsbetaler handenvol geld. Okay. Terwijl dat op een efficiëntere en goedkopere manier ook kan gedaan worden door privémaatschappijen. Nu, Er zijn andere landen die dat wel toelaten, hè, toestaan om, om privébeveiligers, dat, uh, gewapende privébeveiligers mee te sturen. Je hebt daar een gradatie. De Verenigde Staten die vereist zelfs van, van uh, de Amerikaanse reeters die onder Amerikaanse vlag varen, dat ze enkel maar door de Indische Oceaan gaan. Met gewapend personeel. En dan heb je andere respectabele EU-vlaggen, zoals Denemarken, de, het Verenigd Koninkrijk, die, enfin, die dan recent ook toegelaten hebben dat er met privébewakingsdiensten wordt gewerkt. Als het nou niet en, mag en dat van is Nederland. Wat, wat we willen, en in die landen zien we dat de overheid het kader heeft uh, ges, geschetst waarbinnen die privébewakingsbedrijven optreden. En wij willen geen blanco check van de overheid om onze zin te, te doen. Wij willen juist dat de, de overheid de taak waarneemt om de krijtlijnen, de certificering van die beveiligingsbedrijven, background te doen. Want dat is juist de taak van de overheid. Die kunnen wij van onze kant als privéonderneming niet voldoen. Nee, dus daarom zegt u we gaan het toch doen, terwijl we weten dat het niet mag. En u voelt er niets voor om te zeggen ik haal die Nederlandse vlag naar beneden, ik ga onder een andere vlag varen, bijvoorbeeld de Deense, want dan mag het wel. Van Denemarken ja, dat, mag het namelijk. Dat, dat denk ik dat het een beetje een absurd is. Hè? In, in tijden waar de politiek voor andere industrietakken alles doet om delocalisatie te vermijden... en de bonden eh, moord en brand schreeuwen als een, eh, als een bedrijf gaat delocaliseren... die gaan men niet eigenlijk de Nederlandse reders buiten duwen. Maar alle gevolgen van die op korte termijn, maar ook op lange termijn... Maar als, we onze, als we echt het menen met onze maritieme cluster in Nederland... dan moeten we zorgen dat de reders... En de maritieme industrie daar blijven. Als je een belangrijk deel van die maritieme industrie gaat buitenduwen, ja dan op, op de lange termijn, die gaan we gaan verliezen. Ja. En daar boven geven die, die Nederlandse reders en niet enkel directe werkgelegenheid, maar ook, ook heel veel afgeleide... Hè. Ik denk maar aan ingenieursbureaus, verzekeringsmaatschappijen. Okay. Eh... Van, vanavond wordt er in de Tweede Kamer overleg gevoerd met minister Hille over die piratenbestrijding. Als hij nou niet akkoord gaat met het toestaan van die private beveiligers... dan gaat u gewoon toch uw gang en u gaat dat doen. U zegt, anders kunnen wij gewoon on ons werk niet doen. Dan kunnen wij niet veilig varen. Wij hebben, ja, we hebben gewoon de morele plicht om onze mensen te beveiligen. En als de staat ons dat niet toestaat... Ja, dan, dan denk ik dat er niets verandert aan deze morele plicht... Nee, goed. En dan laten u het erop aankomen om te kijken hoe dat verder gaat. Hello, Philip Oldebijvank van Rederij Vroon. Hartelijk bedankt. Dank u. Hij wordt geconfronteerd met populisme, corruptie en dictators. Maar is altijd op zoek naar een uitweg. De Wereldburger. Met vandaag... De 19-jarige Duitse piraat Susanne Graaf. Graaf deed in september mee aan de lokale verkiezingen van Berlijn... met een protestpartij die zichzelf de Piraten noemt. Het zijn ontevreden jonge kiezers die zich tegen de gevestigde orde keren. Waar hebben wij dat meer gehoord? Zijn mensen als Graaf dezelfde als die van de Occupy-beweging? Dat is de groep jongeren die zich keren tegen de hebzucht van de rijken en de banken. Duitsland-correspondent Jacques Smits zoekt het uit. Wie het, Wie het, we zijn ze! We zijn we Mooi en rijk zijn ze, die betogers die door de Brandenburger Tor naar Hotel Aatland trekken. Die peperdure herberg voor de allerdikste portemonnees. Wij zijn mooi, wij zijn rijk en jullie armoe kan ons geen donder schelen. Skandeert die ene, die schatrijke procent van de bevolking. En ook werk voor iedereen. De winsten voor ons. Piratenvrouw Susanne Graaf kan er wel om lachen. En denk ik, is de hintergrundgedanke immer daran dat men politiek veranderen möchte. Ze vindt ironie wel een grappig en vooral ook probaat middel om de zaak onder de aandacht te brengen. De straat op gaan, op een probleem wijzen en dan maar hopen dat de mensen de ironie ook wel zullen begrijpen. En hopen dat u het dan versteedt en versuchen wel ons ook te met onze Susanne Graaf, de jongste afgevaardigde in het Berlijnse parlement... vindt de wekelijkse demo's wel sympathiek. Maar ze doet zelf niet mee aan de betogingen van de Occupy-beweging. Die protesteert ook hier in Berlijn elke zaterdag tegen de eurocrisis... en tegen de macht van de banken. Maar een demo op zich helpt niet tegen de schuldencrisis... Ze wijst op een probleem, maar niet de weg naar een oplossing vindt Susanne Graaf. Ik denk dat een demonstratie van de schuldencrisis niet verder brengt. En een demonstratie voordeelt meestal maar een doel, maar ohne den weg af te geven. Van Cairo tot New York gaan de jongeren voor meer democratie de straat op. In Berlijn gaan ze naar de stembus. Die sarcastisch bedoelde opmerking was te horen... na de verrassende verkiezingsoverwinning... van de Berlijnse Piratenpartij. De een gaat de straat op, de ander het parlement in. Maar de Arabische jeugdrevolte, Occupy Wall Street... en de piraten hebben toch wat gemeen. In ieder geval één ding... Het verlangen naar meer democratie. Ik denk dat es viele Menschen gibt, die inzwischen das Interesse an der Demokratie wiederbekommen haben. En met andere woorden die parlamentarische Demokratie, wie sie momentan umgesetzt wird, niet voor het beste halten. Sondern andere Demokratieformen bevorzugen. Allerdings is het wichtig, om te zu kommunizieren, welche Demokratieformen das sind. En dat is nog niet zo ganz klar hervorgegangen. Veel mensen houden onze parlementaire Demokratie niet per se voor de allerbeste Form, die er bestaat, zegt Susanne Graaf. Maar dan moet je natuurlijk wel een idee hebben van hoe die andere democratie er dan uit moet gaan zien. Die piraten hebben zich jetzt schon zeer damit auseinandergesetzt welke democratievorm ze eigenlijk hebben möchten. En het läuft van de basisdemocratie hinaus. Aber... Basisdemocratie, daar zijn de piraten het onderling wel over eens. En ze zien dat ook als model voor de toekomst. Maar hoe democratie er bijvoorbeeld in Libië of in Egypte uit zal gaan zien, dat is nog een volslagen open kwestie. Wij zijn heel veel mensen die het zeggen, oké, we willen een democratie hebben. Maar heel veel met verschillende voorstellingen van een democratie willen we De Berlijnse betogers zijn intussen door de Brandenburg doorgetrokken. Mooi en zogenaamd rijk, maar vooral jong. Een Duitse krant ziet die nieuwe jeugdbeweging zelfs als teken van een nieuw generatieconflict. De kinderen van de revolutionaire 68ers komen in opstand. Tegen hun ouders. Er komt immer wieder, gerade van diesen älteren personen. die die 68 jaar meterlebt hebben. die beschwerden dat Jugendlichen zich ja niet engageren. dat er ja überhaupt keine politische bewegingen. gibt. En we zijn aber der lebende bewijs. dafür dat het die toch gibt. moppert toch niet zo, zegt Susanne Graaf. tegen de generatie 68. Juist die ouderen. die zelf actief waren. hebben zich jarenlang over de jeugd beklaagd. maar wij, zegt Susanne Graaf. zijn het levende bewijs. dat dat onzin is. De kinderen van de alt -68 er ze zijn ook actief. Ook bij de piraten, een beetje althans, zegt Suzanne Graaf. Maar is ze zelf ook zo'n kind? Of is ze daar met maar 19 jaar te jong voor? Ik geloof niet. ik ben niet te jong. We zijn reich, meure armoed is ons En volgende week hoort u deel 3 over Suzanne Graaf, de Duitse Piraten, en dan niet op zee, maar gewoon lid van de protestpartij De Piraten. Nu dan, de rente op staatsleningen van Europese landen... domineert het nieuws bijna dagelijks. Koppen als Italië over kritieke grens met 7 procent. Rente explodeert, Spanje nadert de 6 procent. Iedereen wordt bloednerveus, pa paniek op de financiële markten. Maar wat betekent het nou precies? Ik kan me zo voorstellen dat ook u thuis voorheen... niet elke dag bezig was met de stand van zaken op de obligatiemarkt. Alsof ons, alsof ons uh, voortbestaan daarvan afhing. Maar nu moeten we kennelijk wel. Een uh, man die al ruim dertig jaar vanuit Amsterdam in obligaties handelt... is Frank Scheffers, hartelijk welkom. Is hier bij mij in de studio. Werkt voor Indexes vermogensbeheerder als handelaar dus in obligaties. En is ook columnist van de Financiële Telegraaf. En meneer Scheffers, eerst maar gewoon even heel basic de vraag... wat een staatsobligatie is, dan weten we waar we over praten. Een staatsobligatie is het niet meer en niet minder... als een schuldbekentenis van de staat aan het publiek... Dus daarbij probeert de, de staat geld te lenen van het publiek... zodat de tekorten die de staat eventueel heeft gefinancierd kunnen worden. Dat is heel duidelijk. Het is gewoon een, die obligatie is een soort schuldbewijs. Een van, soort ja. schuldbewijs, niet meer, niet minder. Oké, okay, en wat u zegt, een land probeert dan omdat het niet genoeg geld heeft zelf geld te lenen? Ja. Daar zit hem nu net de kneep. Als we het dan nu even actualiseren naar Italië, dan wordt er gezegd: Oké, okay, Italië moet geld lenen. Dat doen ze door het uitgeven van die obligaties. En dat rijst de pan uit op een of andere manier. Ja, dat is de laatste tijd behoorlijk gestegen. Natuurlijk, al onbekende schuldencrisis begon met Griekenland. Griekenland moest steeds meer gaan betalen voor zijn staatsobligaties. Om een doodsimpele reden. Ze hadden gewoon te weinig geld mm -hmm. en een te groot tekort. Nou, in Griekenland eh, is daar nog steeds mee bezig om zwaar te bezuinigen. Maar eh, inmiddels werd ook bekend dat eh, Italië een te grote tekort had, Spanje een te grote tekort had, Portugal, Ierland. En dit keer is Italië aan de beurt. Italië heeft een dermate grote tekort dat eh, men zich er echt zorgen over begint te maken. En uh, die moeten hun voor hun staatsobligaties dus nu meer gaan lenen. En, uh... Precies, ze moeten daarvoor meer gaan lenen. En nou kom, kom ik al meteen bij een eerste vraag. Je leest dan de rente op die staatslening, dus de rente die Italië moet betalen aan de mensen waar ze schuld hebben, is de kritieke grens van 7% voorbij. Dus mijn eerste vraag, waar komt die 7% vandaan? Bedenkt Italië die zelf? Wordt hen die opgelegd door anderen? Waar komt die rentestand vandaan? Nou, die 7% is eigenlijk niet meer of minder als een emotioneel gebeuren. Het is, uh, die 7% uh, kan net zo goed uh, 10 zijn, of uh, 4 zijn, of 6 zijn. Algemeen wordt aangenomen dat je dan bij 7% uh, krijgt een dermate probleem... Uh, om jezelf te financieren, dat mensen zeggen van... die pakken een percentage en die zeggen bij 7% zit je in de problemen. Mm -hmm. Maar in de problemen zaten ze ook al bij 4%. Dus die 7% is gewoon een percentage aangenomen door wat ze noemen de markt. Goed, daar nou. hebben we die markt weer. En die markt dat blijkt niets anders dan een vol emotie steeds maar. Uh, zoals economie is ook deze markt één uh, bonk emotie. Dus, maar dan uh, toch nog even, die 7%, is, wie, wie stelt die vast? Wie zegt op een bepaald moment... Uh, Italië gaat nu 7% rente betalen aan de mensen die hun schuldpapieren willen kopen? Doet Italië dat zelf? Nee, de, de markt die dringt ja, de, de die drinkt, die drinkt, uh, Italië naar een bepaald rentepercentage. En dat rentepercentage wordt steeds hoger. Naarmate uh, ze onbetrouwbaarder lijken. Naarmate ze onbetrouwbaarder worden. Of de mensen zeggen van ze komen niet meer uit hun problemen. En om er nou een, een percentage aan te hangen. Neemt de markt gewoon aan 7%. Maar die 7% is niet vast. U bent dus niet achterovergevallen toen u las: uh, uh, Italië, uh, of de, de rente op de staatsschuld van Italië is nu boven de kritieke grens van 7%. Zegt u dan? Nou ja, dat is maar een emotioneel dingetje. Absoluut, absoluut. Dat maakt oh, mij ja? helemaal niet uit of het nou zeven of zeven en een half is of zeven en een kwart is. Het gaat erom. Er is gewoon geen vertrouwen in, in Italië hmm. als land en in, in, het, in het financieren van een tekorten. En of je nou daarvoor zeven procent betaalt of zeven en half procent. Dat maakt allemaal niet zo vreselijk veel uit. Goed. Nou, handelt u in obligaties, ja. in staatsobligaties? Is dit nu een, een, een vette tijd voor u of juist helemaal niet? Nou, nee, helemaal niet. Want eh, de markt is dermate, wat wij zeggen, dun. Er is weinig omzet. Omdat een hele hoop participanten langs de kant staan te wachten... en kijken wat er gebeurt. Mm -hmm. Dus eh, de koersen zijn eh, heel makkelijk te beïnvloeden... door eh, relatief kleine bedragen. Eh, een, wat wij noemen een klein bedrag van 50 of 100 miljoen... kan de markt al een heel een, een andere kant op sturen. Eh, niemand is echt bereid om stukken op te nemen... En uh, je, kan, je kan zelfs door uh, een paar miljoen te proberen te verkopen... kan het zijn dat je tijdelang geen koper vindt. Mm. En als, je, als de klant bereid is om... mijn klant bereid is om er uh, dus Kom. minder voor te ontvangen... U, u, u bent dus, want u handelt in obligaties... nou bent u natuurlijk niet de enige. Banken doen dat ook, hè? Die Banken ook... doen dat ook, ja. Ja. ja. En die kopen dan die kopen direct, u ook, of uw bedrijf, het bedrijf waar u werkt ook... kopen direct die, die uh, schuldpapieren bij het land... Uh, nee, het land emiteert gewoon. Uh, en ja, die heeft een aantal banken waar ze mee samenwerken. En die zetten, zoals we dat zeggen, die zetten dan een, een obligatielening in de markt. Mm -hmm. En wij kunnen het dan bij die banken kopen. Dus er zijn een stuk of 10, 15 banken, grootbanken in de wereld, die het uh, papier van de, uh, de staten overnemen. En uh, andere banken kopen het dan weer bij. Die ja. grootbanken. Oké. Okay. Dus, en uh, dan, dan is het zo'n dag, als gisteren bijvoorbeeld. Uh, dan gaat de telefoon en denkt u dan meteen dat is de uh, Europese Centrale Bank, want tegenwoordig ontfermt die zich over staatsobligaties van landen in nood. En krijgt u die dan ook daadwerkelijk aan de telefoon? Nee, ook de dus uh, Europese Centrale Bank werkt met die grootbanken. En ah. uh, de kleinere partijen, waar wij onder horen, die zien het gewoon aan de koersontwikkeling. Want uh, op het moment dat de Europese Centrale Bank gaat verkopen, uh, zakken de koersen uiteraard. Want uh, de bank die van de Europese eh, eh, bank moeten kopen. die zullen dat ook weer proberen te verkopen in de markt. Mm -hmm. Dus meteen komen de koers omlaag. Dat begrijp ik, maar nu is het juist omgekeerd. Het is en nu, nu zo dat de banken het aan de centrale bank verkopen. En nu verkoopt de bank het aan de centrale bank. En ja, dan kan de centrale bank zeggen: oké, okay, je koopt het wel of niet op. Um, dat ze dat wel doen, verbaast u dat? Dat de Europese Centrale Bank die papieren... die door een heleboel mensen al als waardeloze schuldpapieren worden betiteld... ik weet niet of dat zo is, die worden allemaal door die ECB opgekocht. Nou, echt waardeloos zijn ze natuurlijk niet. Maar uh, dat de ECB nog steeds opkoopt vind ik een beetje vreemd. Want... Uh, er zijn ook al een aantal uh, mensen die er uh, tegen zijn. Het is eigenlijk niet de taak van de ECB om deze schuldpapieren uit de markt te kopen. Maar het is het enige orgaan dat op een gegeven moment nu... De, uh, rente van Italië een beetje overeind kan houden. Uh, vanmorgen is er een uh, nieuwe veiling geweest van Italiaans papier. Ja, maar niet voor zo heel lang, hè. dat was maar voor één jaar. Dat een was, voor, was voor twaalf maanden. Was ja. dat. Dus uh, ja, wat heeft de ECB gedaan? Na nou, die klap die we gisteren gezien hebben in de koersontwikkeling, dus uh, de stijging van de rente, uh, heeft de ECB vanmorgen wat gekocht om in ieder geval die veiling vandaag uh, te steunen. Nou, de veiling ging er vrij, regel, vrij goed in. Dat ja? betekent dat er werd goed op geboden Ze hebben voldoende verkocht om weer wat binnen te halen. Ja, dus ze hebben voldoende verkocht om weer wat binnen te halen. Maar het gaat erom eh, hoeveel keer het overvraagd is. Mm -hmm. uh, Italië wil 5 miljard verkopen. En nou is het belangrijk: is het één keer overvraagd of twee keer overvraagd? Of hebben ze hebben veel meer partijen de vraag naar gehad? Het percentage is belangrijk om te zien of er nog. Behoefte is of vraag is naar. überhaupt en? één jaar Italiaans papier. En? Dat was er. Dat was er. Dat was er. Dat was er. We en een, een twee keer overvraagd. Mm -hmm. Dus er werd twee keer zoveel gevraagd. als dat er werd geïmiteerd. Is dat, dat, is een goed teken? dat is een goed teken. Dat is een Zij goed je teken. Zij het een klein goed teken, maar toch? Uh, nou, nee, dat ziet er wel goed uit. Het is. Uh, direct reageert de markt erop. Uh, die zeggen van. het oh, dat dat vertrouwen komt een beetje terug. Twee keer overvraagd. Dus dan zie je direct alweer de koersen, ook van het langere papier, weer wat stijgen. Dus het vertrouwen komt een beetje terug. U bent niet heel erg pessimistisch, hè, als ik u zo hoor. Nee, nee. Waarom eigenlijk niet? Althans, voor een leek als ik de rest van de wereld dat wel is, is Frank Scheffers dat niet. Dan ben ik zo benieuwd waarom niet. Zoals gezegd, de hele economie is emotie. En ook nu... Uh, wordt er naar Italië gekeken. Nou, je kan erop wachten, St uh, Spanje is straks de volgende. Uh, uh, ze zijn ermee bezig met het oplossen van het probleem. Het oplossen van het probleem is maar één ding. Je moet gewoon bezuinigen. Ja. En uh, Italië moet gewoon zwaar bezuinigen. En ze zullen onder druk van de Europese Unie... zullen ze ongetwijfeld hun bezuinigingen doorzetten. Mm -hmm. Want de Europese Unie moet ze straks ook helpen... om eventuele uh, tekorten te kunnen dekken. Het zij door het steunen van hun eigen... Uh, staatsobligatiepapier. Het zij door uh, helpen met het uh, financieren van tekorten. Maar dat is altijd uitleiden. zo de eenvoudige oplossing. Maar uh, een land, ze zullen ook moeten kunnen groeien. Er moet ook nog iets van de economie zijn. Wil je überhaupt uh, uh, nog leningen van iemand los zien te krijgen? Er moet wel iets van groei ook in zo'n land nog zitten. Ja, dat is nou, dat is Heeft nou u juist daar ook de oplossing voor? Ja, ja <laughs> Dat is nou juist het probleem. Uh, als je moet bezuinigen, uh, dan is het moeilijk... Om eh, jezelf te, of, te, of te groeien als land zijnde. Mm -hmm. Dus de staat moet eh, minder geld, of kan minder geld uitgeven binnen de economie. Dus je zou het eigenlijk van buitenaf moeten, moeten doen. Okay. Eh, nog, dus... nog even een, een, een laatste vraag over gewoon uw vak, dat in die obligatiehandel zit. Ziet u eerder dan anderen dat, dat een land omdreigt te donderen? Nee. Nee, nee absoluut niet. Ook alweer niet. Nee, dus uh, wij, zien, wij zien op een gegeven moment wel dat er problemen ontstaan. We zijn de hele dag ermee bezig. En uh, door uh, gesprekken en de krant te lezen en ook gewoon naar het nieuws te kijken, vorm je een idee. En als je een idee hebt, zeg je van, nou, dat spul wil ik niet graag hebben. Mm -hmm. Dus als je een klant aan de lijn krijgt die wil verkopen, dan zeg ik gewoon van, ja, ik wil het liever niet hebben, dus ik bied lekker laag zodat als ik het krijg, dat ik het in ieder geval kan verkopen. Oké, okay, dus jullie zien het niet onmiddellijk aankomen... maar jullie zijn wel een indicator voor anderen... Ja. Hè, die u bellen om te, om te kijken hoe het ervoor staat. Ja, absoluut, ja. Ja. ja. Spannende tijden, maar ook weer niet zo... want het is niet zo druk, begreep ik, bij u. Nou, het is niet druk, maar uh, je bent toch de hele dag bezig... en je ziet de, de koersontwikkelingen... en dan wij werken eigenlijk van dag tot dag. En dan zie je van, uh, ach, moet ik het nou kopen of moet ik het nou niet kopen? En uh, laat het even gaan... En, het verveelt u nog niet, zo te zien in elk geval. Absoluut niet. Frank Scheffers, van de Financiële Telegraaf... en van Indexes Vermogensbeheerder. Hij handelt in staatsobligaties. Heel hartelijk bedankt voor de heldere uitleg. Alsjeblieft. Tijd nu voor onze serie Allerkortste Verhalen op de Nederlandse radio. Pst, Eén minuut. Een derde van de Nederlanders voelt zich eenzaam. Een derde van de Nederlanders maakt dagelijks gebruik van sociale media. Een derde van de Nederlanders vindt dat roddelen de saamhorigheid versterkt. Een derde, een, derde van de van de een derde van de Nederlanders vindt dat hij te weinig aandacht krijgt. de Nederlanders piekert. Een derde van de Nederlanders heeft last van een gebrek een aan zelfbeheersing. Een derde van de Nederlanders krijgt cadeaus voor een kerst Een derde van de Nederlanders verliest zijn mobiele telefoon geen seconde uit Een derde van de Nederlanders oog. is er niet zeker van of een zonnebril wel helft. weet niet hoe biologische Een derde van de Nederlanders heeft regelmatig moeite met inslapen. Een derde van de Nederlanders wordt wakker gehouden door zwee. Een, de een derde van de Nederlanders bestempelt spiritualiteit als zweverig. Een derde van de Nederlanders gestelt rood leven naar de dood. Een derde van de Nederlanders geeft ondanks de crisis veel geld uit aan een gezellige wereld van Haren die in het afroeppuntje de Achtos denkt wel eens aan emigratie. Hij mist zijn eigen bed de derde van de tijdens de vakantie. Nederlanders is bang voor een derde moslims. Van de Nederlanders voelt zich eenzaam. U hoorde één Minuut van Tjitske Musche en Martijn Engelbrecht. Engelbrecht noemt zichzelf procedurekunstenaar. Hij ontwerpt formulieren-enquêtes, instituten en ondernemingen... geïnspireerd op de werkelijkheid. Zijn werk is te zien in de kunsthal in Rotterdam. De villa is zometeen na het nieuws bij u terug... met ons panel Klinkende Munt en onze rubriek Eurobureau. Tot zo.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 Asociaal. En je hebt in de hennep gezeten. Ontruimen, zegt de gemeente Zundert. Ja, en als mensen dat niet willen, dan hebben we nog de harde hand. Over mijn lijk, zeggen de campingbewoners. Of in een rubbige zak, dat mocht u waarin, maar loop het never nooit. Luister zondagavond naar de documentaire Fort Oranje Vrijstaat. Zij moet ook nadenken dat hier veel mensen staan die geen huis hebben. Zondagavond, 9 uur, in Holland Dok Radio. Waar willen ze die laten? Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Over je chipkaart, op weg naar één kaart voor tram, trein, bus en metro. Doei! Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? Amsterdam .com. Bescherm je vermogen. Ik begon al met een bilateraaltje om half tien. Henk was laat, dus die moest ik daarna bijpraten... toen die meeting, waar we natuurlijk helemaal niets besloten hebben... want Hugo van Finance stond vast, toen snel een kam door mijn haar... voor die cruciale nieuw business meeting. En wat denk je? Vergaderzaal bezet. Hé, hey, vergadertijger. Doe mee aan de Week van het Nieuwe Werken. Werk waar en wanneer je wilt en vergader waar het wel uitkomt. Ga naar hetnieuwewerkendoejezelf.nl Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis.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 Doe ook mee en win een Samsung Galaxy Tab met mobiel internet van Vodafone. Of een jaar sporten in een Achmea Health Center. Ga naar hetnieuwewerkendoejezelf.nl Het nieuwe werken doe jezelf met Microsoft. Kijk op office365.nl Dit is Radio 1.